Volgens ProRail laat onderzoek een daling zien van het aantal zelfdodingen... met 45 procent dankzij camera's en andere maatregelen. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza. Daarbij zouden zeker twaalf Palestijnen zijn gedood. De aanvallen waren op gaza stad en Ganyunis. Het leger van Israël heeft nog niet gereageerd. Sinds het staakt het vuur in oktober inging... zijn er vrijwel dagelijks aanvallen geweest op Gaza... De politie heeft vannacht twee mannen aangehouden die verdacht worden van brandstichting. Ze zaten in een appartement in Waalwijk waar brand uitbrak. Volgens de politie was het een korte, felle brand. Twaalf woningen werden ontruimd. De explosieve opruimingsdienst kwam naar Waalwijk, want in het appartement zouden explosieve stoffen aanwezig zijn.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 En hij is oud-trainer van ja. uh, de, de dolfijnen in het... Uh... Ja, in ieder geval oud-medewerker. Ik ben nu vertrainerd geweest, maar dat horen we zo wel. Dat horen we zo wel. En Carina die neemt ons mee in het museum. Ja, he? die laten uh, we zien wat het museum allemaal doet en uh, wat het is. Ja, en dan uh, sluiten we straks af met Sonja Koper... over de komende, uh, de komende opening op 14 februari van de krocht. Ja. Uh, wat trouwens weer duurder wordt, dat las ik. Maar goed... Uh, dat horen we later wel. Wat uh, wordt we? Nou, uh, de krocht die heeft al uh, bijna 2 miljoen gekost, maar dat wordt weer duurder, las ik. Oh. Maar goed, uh, um, ja, ja. Ja, ja. <laughs> uh, Dolfirama. Ja. We gaan uh, eerst luisteren naar, uh, naar Jan Jaap de Kloet, want uh, deze week is bekend geworden dat uh, Dolfirama gesloopt moet worden binnen een jaar.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 Waarom staat het nu al zo lang leeg? Nou ja, omdat er een discussie is geweest uh, rondom de ontwikkeling van, van dit terrein eigenlijk. Met name het deel hier links van mij, het, uh, het Palace Hotel. Daar zou het bij betrokken kunnen worden. Uh, daar is heel lang over gesproken en uh, we hebben in, een uh, aantal jaren geleden het erfpacht opgezegd, was een erfpacht uitgegeven. Uh, de eigenaar van de opstallen is toen uh, gevraagd om het, uh, om het weg te halen. Dat stond ook in het contract.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 Ja, we waren best wel trots. Dat kon ik me voorstellen, ik me voorstellen. Ja. Maar het was... Ik heb, uh, uh, ik heb het al mee dat in Zandvoort, ja, heel veel mensen weten het natuurlijk allemaal niet, maar dat er een keer een wit snuiddolfijn aan spoelde. Uh -huh. En die hebben wij toen ook gevangen. Oh.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 ...met mijn huidige partner... Uh, uh -huh. dat, uh, ...met mijn ex nu... Uh, ...Nelly Mol... Uh, ...ja, we hebben best dus wel wat problemen gehad... ...want ik ben op het laatst ben ik eigenlijk door blijven werken... Toen was het op een gegeven moment failliet... Ja. ...en ik kreeg gewoon geen salaris. Ja, dat is zo lastig. Uh, je hebt het echt over vier, vijf maanden, hè. Dus, uh. Nou, dat kan natuurlijk niet dat je huur alles gaat doen. nee. nee. En, uh, daar nee. nou, heb ik best wel een probleem mee gehad, uiteindelijk. Ja. En die John Slootmaak? Ja, je wilt die... wil dat die beesten... Nee, niet. dat kan ik me voorstellen. Die leeft nog trouwens, of is die overleden? Die, Sorry? Die Sean, uh, die John? trainer? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Weet je niet, nee. nee. nee hij was met een Spaanse vrouw getrouwd. Nee. Hij had uh, drie, drie kinderen. Hij toen heel jong, heel... Ongelooflijke knappe dochters had hij. Oké, okay, dat is wel. Nou, dat uh, was je wel opgevallen. Uh, ja, heel jong, hè. dus het klinkt <laughs> raar als ik het zeg. Maar nee. Moet je, jongens, uh, je... Nee, ja, ja, nee. Maar zo bedoelde ik dat niet. Nee, begrijp ik, begrijp ik. Is, maar dat waren echt hele knappe, knappe. Ja, ja. En daarna ben jij naar, eigenlijk uh, naar, naar de Kennemer gegaan, ja, hè? De golfbaan. Voor, uh, destijds... Uh, volgens mij met al je broers, die hebben er allemaal uh, gewerkt, ja, volgens mij, de vaste huis. Ja, die hebben geholpen met divetten en uh, ja, met ja. over. Ja, ik heb... Ja, ik heb wel een. een best een beetje bewogen leven gehad. Nee, ik kan het me uh, voorstellen. Heb je nog een beetje, beetje gekeken wat er nou daarna allemaal gebeurde met het Dolfirama? Ja, ik, volgens mij is het. Uh, het is een, een soort skate-iets geweest. Ja. Volgens mij is het skate. Ja, ze wilden een automuseum vestigen ook in het begin. Ja, dat is, en ze hebben ook een lasershow daar gehad. Oh, een lasershow, ja, ja. Dat hebben ze ook nog Ja, ja. ja en, en het was nog een hennepkwekerij in 2012. Ja, Dat maar... ook nog. Maar daar was jij niet bij betrokken nee, toch? Nee. dat is de meeste, meeste opbrengstijden. <laughs> ja. Dat was ik, was ik heel eerlijk. Maar ja, je bent het bij me eens dat het op, op een gegeven moment wel klaar is dat het gebouw wel plat moet hè, om uh, ja, wat nieuwe dingen te maken daar. Ja natuurlijk. Ja, dat ja. kan haast niet anders natuurlijk. zal zat altijd een groot plein boven. Hè? Huh dus dat beroemde plein waar ja Ja, ja, ja, Fenumer, plein En eigenlijk de eigenlijk ondergrondse garage. En ja. Dat zat ernaast. Ja. Ja. Zo werd ja. onze vis ook aangevoerd aan, aan de achterkant in de garage. Oké. Okay. Ja. Zo werd dat binnengebracht. Ja, het is wel een bijzonder gebouw. Ik bedoel, ja, het is zeker een bijzonder nou, als gebouw. Als, gebouw maar ik, als, ja, terug, als ik terug ga denken en voor die tijd... en dat Bouwens dat liet maken in Zandvoort... Ja. zo zoiets, het was toch ja. wel heel speciaal. ja. Heb jij, die, heb jij die Hordo nog meegemaakt? Want op een gegeven moment ging het uh, bouwersconcert uh, ja, ja. failliet, hè? En, ja, ook. En die Hordo die uh, kwam, heb je die nog meegemaakt of niet? Ja, die heb ik meegemaakt. Die fantastische... Hele aparte man. Hele aparte man, hè, ja. Hij zou hier de Olympische Spelen ja, inhalen, hè. Dat was wel hij grappig, ja. Hij was alles verbouwen, want <laughs> hij had boven dat uh, penthouse...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 toen, toen uh, was dat wel heel wat. Toen wel. Ja, als je goed kon, denk ik, goed kon babbelen. En ja, dat geloof ik graag, ja. ja. Je had een bepaalde ingang. Ja, ja. iedereen geloofde. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, kijk, en ik, ik zit er wel eens aan terug te denken natuurlijk. Want het is een goede vraag van, goh, hoe was het nou in die tijd? Ik was natuurlijk vrij jong. Mm -hmm. ja, natuurlijk. Maar het gebouw had ook wel een leuke uitstraling. Ja, en, um, ja. Het, Wat heel veel mensen niet weten van het hier, Ramada, is dat er ook een uh, onderwater... Uh, uh -huh. Uh, uh, uh, kijk in het bassin, wat ja. hartstikke mooi was. En we hebben daar ook wel biologen gehad, die natuurlijk ja. allerlei ja. studies deden. En het was ook heel leuk dat er hele mooie ACAQ kwamen naar de half. Ja. Die deden daar natuurlijk geen zin. Ja. Het, het was best een bijzonder gebouw. Absoluut, ik heb er met het mannenkoor nog een uh, concert ge gehad. Ja, we we ja, hebben ja. daar opgetreden met het van de in het begin, ja ja, ja, ja, ja, jaren tachtig. Dat was wel ja, leuk. Jezelf, eh, natuurlijk, ik ben een beetje in mijn jeugd, natuurlijk heb ik ook bodybuilding gedaan. Uh -huh. En uh, er is ook een hele grote bodybuilding show geweest. Dat was ook zo okay, geweest. Ja. Ah, echt, dus op het podium waar wij normaal altijd optraden ja? Nou, dat stonden toen niet ja, ja Geweldig. Muntje vol. Ja, dus. <laughs> mooi hè? Ja, muntje vol. Ja, ja, ja dat zijn mooie herinneringen, Dick. Ja, ik heb ik heb er nog een poster van. Dus van door okay. er ja. de poster staan en dan ik Grappig. Sta in een pose. Ja. En dan met de, met een aantal uh, erboven. Ja. Ja. Ja. nee nou, ik vond het leuk om even met je gesproken te hebben. Uh, nou ja, als het goed is, is het binnen een jaar uh, plat. Nou, ik ga er nog wel een keer kijken. Ja, je uh, moet er zeker nog even met... kijken. Maar ja, ik, ik, ik heb je uh, jan ja, de Klote de wethouder gehoord? Net? Nee.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 En uh, nou ja, ik hoop dat je nog een keer kunt uh, kijken voor het plaats gaat. Ja, dat ga ik doen. En ontzettend hey. bedankt dat ik... Uh, ik Oké, okay, ik vond het leuk met je gesproken ja. te hebben. En een uh, heel goed weekend, Dick. Ja, dankjewel. Oké, okay, ja. tot ziens. Hoi, hoi. jij. Ja. Ja.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 Steeds het een en ander. De opstelling wordt veranderd. En hij is, wat ik be begrepen heb, druk bezig met de teksten bij de beelden. Maar daar mm. heb, heb ik nog weinig van gezien. Maar dat zal ongetwijfeld deze week verder in orde komen. Ja, mooi. Dan gaan we even verder. We lopen even langs... Nu uh... we zijn we weer in een ander zaaltje. Ja, dit is het verenigingswezen. Oh ja. Van de voetbalclub tot de Vol, zeg ik altijd. Maar... Maar? Hier hebben we...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 Ik dacht dat het vloerbedekking was daar helemaal bovenin. Maar dat, maar was, dat was dus duivenkeutels. Duivenkeutels. Ik, nou, toen ja. schrok ik wel. En toen dacht ik gatvallen. Och, ja. echt vies. Ja. ja. Maar ik, ja, het uitzicht als degene die daar gaat wonen straks... Die, die, op het balkon staat... Die zich dat kan, uh, kan veroorloven, nou. dat is een gelukkig mens. Dat ja. ja. Maar um, dat over dat verenigingsleven... kunnen ja. we daar nog heel even naar terug. Jazeker, zeker. Want... Ik denk dat uh, ook kinderen van Zandvoort dat heel erg leuk vinden. Dat er dus een afdeling is over de voetbal. Ja, natuurlijk over de voetbal. Dat, ja. dat vinden kinderen leuk. En, en kinderen zitten, dat zien we op de camera, altijd graag aan deze bal. Wat is er met deze bal? Wat, wat is dit? Dat is gewoon, gewoon de oude, oude, oude leren voetbal. Maar hij is wel heel groot. Hij is heel groot, ja. Of is die. Hij, hij lijkt... Staat hij op knappen? Hij staat op knappen oh. omdat hij keihard is opgepompt. Ik mag het niet. Nee. En maar... ja, nu ben je dus voelt... al voor de derde keer ergens aangekomen. Het voelt als steen. Ja, ik, ik ben het voelt... altijd Ik ben altijd handtastelijk. Ja, ja, ja. We zijn opzichte van dit soort dingen. Ik, dan. ik snap wel dat kinderen dan aan die bal willen zitten of hem willen oppakken. En denken: van maar hij zit hartstikke hij zit vast. hartstikke vast. Ja. Maar die, dit en die is. Oude geultjes, ja, de zo leuk. Zijn ja. dit echt oudjes? Even kijken. Ja, zijn echt oudjes. Oh, uit 1934, die zijn echt 1965. Echt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 Een mooie oude golftas. Zo. Ze hebben dus ook op het strand gegolfd, ja, op een gegeven moment. Nou ja, zeg maar, ja. Dat verdwijnt ze toch allemaal in, ja, in het precies. water? Het was meer als schijntje bedoeld, uh, volgens mij. O, maar daarom is, heb zeg. ik wel eens een golfbal op het strand gevonden. Precies. Nee hoor, grapje. Dat is al lang geleden. schoenen gezien. Um, ja, die heb je wel nodig met die spikes. Moet je kijken, Jee. dat uh, toch niet. Een, door door zo'n persoon getackled worden nee. met zulke schoenen? Dat was echt stevige schoenen, hè?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 Wederopbouwrestaurant? Wat? Nee, een, een, een speciaal kopje koffie ge, geserveerd. Uh, met dingetjes van de wederopbouw. Uh, van, die, uh, van die koekjes. Oh. En eventueel Rivella. Dat is natuurlijk ook een drankje van na de, de... Na de ja? oorlog. als oh, heel populair enig. is. Maar wat is er met dat koekje van de wederopbouw dan? Nou, het is een havermoutkoekje. Kijk, we, Kijken? Hebben, we hebben hier in uh, nou. het display. Zie je, havermoutkoekje, boterkoekje, bouwen met boter.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 The game. game start. Ah, put up a tip, ah, put up a your ah, put up a tip, ah, uh, ah, -huh, uh, uh, Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah Come give me something I can feel ah, ah, ah, I'm a tear, but it, I'm a tear, but it, uh a tear, but it, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, whatever, it's whatever, it's whatever you like. Turn this up into a club, uh, huh uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, come uh, Come back, come. uh, uh, Hij is een broer van uh, Rosé uh, Nuts. Uh, ja, klopt. Ja. En ja, ja. Triest zat er ook nog bij. Ja. En uh, Bruno Mars, die komt in Nederland optreden. <laughs> en is razend populair, dames en heren. Absolute. Dus uh, als je een kaartje wil, dan mee te laten. Die Harry Styles is ook uh, populair. Zo zeg. Tien uh, concerten in, Hij is in de, er niet de normaal. arena. te geloven ja. ze. Ja, er staan ah, allemaal oh, kleine oh, meisjes van 14 jaar. Nu al te wachten. Kom, ja. Je staat nu al te wachten. Oh ja, ik, ik wilde nog een kaartje kopen, maar ik hoorde dat het uitverkocht is. Ja, ja nee, is uitverkocht. Ja. <laughs> en we gaan door met ons programma, want uh, aangeschoven is de Sonja Koper. Uh, ja, over de opening van het Theater Ja, welkom uh, Sonja. Nou, dankjewel. Want uh, jij, je. Zit, uh, <laughs> ja, jij, jij bent eigenlijk uh, uh, zeg maar de, gro de grote aanjager van de uh, opening van, van de Krocht, Op 14 februari. Ik mag me de aanjager noemen. Ja, ja aanjager. Hè? De en aanjager die... voor de opening. Ja, <laughs> laten, we, laten we ons daarop uh, oh, ja. richten. Ik heb er de... ook een t-shirt aan. Met zal... aanja ik ben de aanjager. Ja, ik heb, een, ik heb, een, ik heb een, wel een, een sweater aan ja. op dag. Okay. Het zou eigenlijk... Uh, glitters in de avond. Het zou Albert. eigenlijk uh, in oktober al geopend worden. Ja, 4 oktober. Maar wat gebeurde er? Nou <laughs> ja. Van dierendag, van uh, dier dierendag, dierendag. Dierendag zat in de... <laughs> ja, ja. wij dachten 14 februari. Het is falend. Daar trekken we ons niet van. Nou ja, de, Dat gebruiken wij. Oktober. Ja. En met deze en met januari. Ja, nou, vier, vijf maanden tussen. Ja, daar zitten vijf maanden tussen. Ja, wel... uh, helaas, maar uh, onoverkomelijk die vijf nee. maanden. Ja. En, en nog een... Want het was gewoon eigenlijk toe. nog niet klaar. Uh... Nee, was het was nog niet. Ga uh, nee, nee. jij de microfoon ja. wat dichterbij? Zeker. Uh... Maar ik wil het heel graag over de opening. Ja, we gaan het over de opening hebben. Ik uh, maak alleen een inleiding. Als toen, ja. ja, heel fijn. Jammer dat uh, in oktober niet door Nee, we gaan het over... <laughs> we gaan het over uh, ja, ja, ik zou je hebben. Maar we gaan het over uh, 14 uh, februari hebben. Ja. Uh, kun jij uh, in het kort, dat zal niet lukken denk ik, maar ik zou jij kunnen zeggen wat er allemaal gaat gebeuren? 14 februari. Heb je een dag? Uh, ja, <laughs> heb je een dag? Nou, nou... Valentijnsdag, hè? Uh, het is Valentijnsdag. Ja. Daar maken we vrolijk gebruik uh, van. Zo is voor dat. Voor het uh, hart voor cultuur. Die ah, dag, ah. dat is uh, het, het mooie haakje, dus de krocht zal uitgedost zijn uh, met uh, vrolijke harten en, en we zullen daar zeker... Uh, uh, uh, ook een beetje, het is natuurlijk ook een uh, uh, uh, Carnavalsweekend geweest. Ja. Oh, ja. Dus daar pikken we natuurlijk, weet je niet. Dat kunnen we allemaal gebruiken. Dat ja. kunnen um, we allemaal gebruiken. Het begint om twee uur, dat weet ik wel, dat heb ik gezien. Het uh, om twee uur. En ja. we zijn al, zeg maar. Nou, Gisteravond is de kick-off geweest van de repetitie van het gelegenheidskoor. En dat noemen we voor het gemak, maar het Valentijnskoor. Oh, okay. Waanzinnig. De en daar, daar, daar zitten uit alle uh, koren uit Standfort in Neems.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 Uh, prachtig. Die Zin kon het is gewoon net gekregen en zijn met elkaar uh, twee liederen gaan ze zingen die jij ook kent en die jij uh, iedereen kent dat hier. Noem eens wat. Uh, nou ja, het Zandvoort volkslied wordt gespeeld. Nou ja, dat uh, uh, ken ik wel. Ja. Uh, Natuurlijk, ja. want dat wordt heel erg bij de kroeg. Gelukkig bij de frisse lucht, hè? Ik bedoel maar. Ja. En nog steeds en nog steeds, als ja, nou de wind goed staat. <laughs> um, en um, dan Zandvoort, ik wil je wel bekennen. Uh.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 Het lastige daarvan is, maar ook de uitdaging is... mensen gaan niet zitten, uh, kijken en luisteren. Er is reuring. Er moet, uh, het, is uh -huh. dynamisch, het moet dynamisch zijn. Maar mensen mogen door het gebouw heen lopen. Uh -huh. uh, en ga maar kijken, ga maar luisteren, ga maar beleven. Ga maar vooral voelen ook. Hoe is de akoestiek? Uh? Wat ik heb begrepen, is die goed? Ja? Want uh, ja, die is goed. Ik had een vrolijke dirigent gisteren die al klappend in de eentje...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 Kees van Amstel natuurlijk, hè, dat zijn de ambassadeurs. Ja, ja. En uh, uh, uh, David Modeburg gaat hosten. En die opent het natuurlijk ja. ook. En Gert-Jan is natuurlijk de vertegenwoordiger, de fysieke vertegenwoordiger van de ja, gemeente. Ja, ja, ja, ja. Omdat, uh, ben je officieel bij Stichting Stamvoed, zeg maar de. Ik ben lid. Je, je bent lid? Ik ben lid. Oké, okay. dat zijn leden van de... Ik ben lid. Lid van de stichting, kan ja, dat? Ja, de ja dat is goed. goed. Ja. Ik voel ben... <laughs> me lid.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 Um, omdat we al draaien, want er is, het is natuurlijk al open, ja. niet officieel, maar het is, het is al draaiende. Uh -huh. uh, ring heeft al gespeeld, nou, half zo'n is al geweest. Ja, je put, En wat je daar gespeeld, wil ik straks ook nog wel even vertellen. Dus mensen hebben het al gezien. Ja. is dus een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus je hoeft hem niet meer zo, nee, dus dat zo zit ik als dan moet je niet, dat is mosterd naar ja. de maaltijd. Dan ja. moet je hem anders uh, aanvliegen. Ja. En dan uh, is er gekozen voor een, een een jeugd jongeren deel en dan avond is echt iets anders ja. is echt een andere en wordt moment. het ook nog een disco uh, gedoe met dansen en zo en, uh... maar zeker oh ja maar zeker want okay. Ramsey komt natuurlijk uh, optreden en de ja. brandnew Alltimers ja. jullie oh, zo, ja, wel oh ja leuk uh, en dan is het voetjes, ja. van, de ja. vloer. voetjes ja, van de vloer oh uh, leuk ja, hartstikke geweldig. goed dus uh, nou ja iedereen mag komen he. je hoeft je niet aan te melden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 Volgende week vrijdag op 6 februari van 7 tot 8 okay. naar de grocht te komen en een Riedeltje mee te zingen. Jullie kennen allemaal die melodie. Ja, ja, ja, ja. En, en voel je uh, warm en, ja, en Ger, jij zit me echt. <lacht> ja, Ger, <lacht> Goh, Ger, Ger je is nogal te trappelen voor me. Ja, je hoort het, hè? Ja, ja ik hoor het. Ik zie jou wel komen volgende week. Dus, uh, maar uh, uh, laat mensen zich wel voelen. Ja, ja, tuurlijk.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 Wanneer is het helemaal klaar, zeg maar? Heb jij een glazen bol voor mij? Uh, <laughs> ja, ik weet niet. niet. Uh, nee, dat uh, is een de zandloper. As, <laughs> ja. Maar we zijn uh, ongelooflijk hard aan het werk. Nee, daarom zeg ik het ook, ook niet. Maar zijn jullie al geweest? Want, uh, ja, ik ben ja, ook ja, geweest, ja. ja, ja Zeker. Ja, ja. Ik ben ook geweest, ja. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Hey, maar um, waar kunnen wij uh, zeg maar de, het openingsprogramma terugvinden?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 nou, ah. eventjes serieus. Hoe geweldig is dat? Ja, geweldig. Hoe geweldig is ja. dat? Mm -hmm. Uitverkocht, hè? zag ik al op de yes. website. Nou, uh, 7 februari uh, hebben we de Beatles. En dat is een testcase voor uh, de, het hoofd van de techniek. Want uh. Er hangen fantastische lampen. Daar kun je gewoon ja. alles ja. mee doen. Ja. Maar dan moet je wel even de ruimte Ja, dat in de moet wel. Ja, Toch? Hals Dorrestein komt ook nog. Hals Dorrestein. De hartvolle cultuur, Valentijn in de krocht, staat er wel op. Dat ik, is wel ik moet, ik moet even prachtig hard. Ja. ja. U had moeten scrollen. Ik had ja, uh, je je moet verder moeten moet scrollen een beetje zoeken. Nou, uh, ja, ja, ja. dat heb ik gedaan. Oké, okay, nee, zie je. En oh, nou, uiteindelijk uh, staat het heel ja, knap. Dat had het kunnen vinden. Ja, ja, ja, ja ik ben ja. handig. De pen. Ja, rode goed. Het zijn nou zo, leeftijd geworden. Dus ik krijg altijd meteen om te Maar goed, jij, jij roept iedereen op om uh, sowieso te komen, natuurlijk, op die 14 dus Sowieso te komen op de 14e. En we maken. Uh, en als ze niet komen, ze, krijgen ze spijt, denk ik. Als mensen niet komen. dan. denk het zeker. Dat heb ik ja. het zeker het is een liefdevolle dag. Daarom. Uh, een liefdevolle dag. met het? Vol met harten. Ja, met harten. ja, ja, ja. Nee, dat is hartstikke mooi, natuurlijk. Ja, wat wordt het hoogtepunt op die 14 Voor jou dan? Uh, wat vind jij het hoogtepunt? Of kun je dat nog niet zeggen? De vijftiende. Ja, dat is wel een hele goede ja, ja. De vijftiende e tot het eind van de maand dan. Ja, nee. nee, maar goed, dan heb je ook wel je best gedaan, natuurlijk. Dus ik kan me ja, voorstellen dat het toch een hoop geregeld is en gedoe. Uh... Ja, maar het, het, het is. Joh, je hebt, uh, men heeft geen idee wat er achter de schermen. En dan zijn uh, uh, mijn, mijn, mijn uh, dierbare collega's. Uh, Jan Otto Gilles uh, Kok en Heli Jansen. Oneven. Het ja. Ongeëvenaard wat die mensen. voor spirit hebben en. en, en ja, elkaar ja, ja, ja, ja. krijgen. Maar dan merk ik ook wel. hoe belangrijk het is. om een heel prettig, goed en warm netwerk. Mm -hmm. in zo'n gemeente Ja, ja, ja. Nee, Want nee dat, is, vraag, dat is zo. dit echt z'n ja. allen hoor. Ja, nee, dat is waar. En ik dat bedoel. Is, uh, ja, daar. daar, daar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 ja, we kunnen er ook zo uitgaan met een, met een plaatje. Ja. Uh, heb jij nog een... Uh, de pleine, nou, dus, ik zal nog even... De, de, de, er, is nog, er zijn nog vrijwilligersfuncties voor de uh, oh ja? voor ja, maar. Ja. ja, en dat kan je uh, via info.beleefsand.nl ja. of bellen naar 06-134-27-671. Ja, maar wat, uh, en dan wat, ga ik je meteen, uh, meteen uh, interventeren. Even interventie. Mm -hmm. Mocht je nou zin hebben om vrijwilliger te worden... Ja.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 Oh, dat is niet zo moeilijk. Dat nee. moet, dus ja, moet je zo nog kunnen... Ze hebben natuurlijk al een plaat van je gemaakt. Voor Sonja. Doek ja, alles. dat bedoel ik, ja. Toch? Hé, Ronnie? Uh, Sonja <laughs> leuk. Maar die kun je ook, dan... Ja. Dat ja. dan, ik dan Nou, Sonja, mag ik je hartelijk danken voor je komst? Uh, we komen zeker de 14e ja, langs. Ja, ik mag mezelf graag nog een keer uitnodigen. Heel goed. Om een ander project... Uh, je bent altijd welkom. Je bent welkom. altijd welkom. Ja, je bent altijd welkom. Dank Hé, dank Goed weekend. Uh, ja. We gaan bijna afsluiten. Ik uh, hoop dat mensen vanmiddag... Wat zei je? Ja, ik hoop oh. dat mensen vanmiddag ook gaan luisteren naar ik kom, Rob, uh, Zandvoort op zaterdag. Hè? Zandvoort op zaterdag, een met, heel leuk uh, programma waar uh, ze mij... Rob Harms, uh, Rob Harms uh, en... kwam ook weer allerlei zaken aan bod. Onder andere Precies. de voetbalwedstrijd dus, uh, SV Zandvoort 1 tegen Zwaluwe 30. Ja, Rob. Jij, weet ook, alles, jij ja, weet ook alles. Uh, ja, ja maar ja, als je, je, moet gewoon, je moet gewoon een beetje inlezen. Inlezen in, in Zwaluwe 30? Uh, Zwaluwe 30, ja. Wat ik weet niet zo... waar ze vandaan komen, maar... Uh, hey. In ieder geval komen ze hier in Zandvoort bestaat niet meer? Nee, het is SV Zandvoort. Maar waarom is dat? Ik ben aardig op de hoogte. We gaan afsluiten. Hartelijk dank voor het luisteren. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.